En de oprichter van Toys R Us is overleden. In 1957 opende Charles P. Lazarus zijn eerste speelgoedwinkel. Hij schreef de ech in het logo, bewust in spiegelschrift... zodat het leek alsof een kind het had gedaan. De afgelopen week werd bekend dat Toys R Us een miljarden schuld heeft... en dat alle winkels in de VS dichtgaan. Charles P. Lazarus was 94 jaar.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 Met Astrid de Jong. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Je mag mailen ook. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitter kan, uh, Facebook kan, daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je mag komen chatten, dat vinden we alleen maar gezellig... via wwwomroepmaxnl slash nachtzuster. Verder kun je als je wil altijd een berichtje sturen... via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. NPO Radio 1 kun je vinden in de App Store... en dan kun je gratis berichtjes deze kant op sturen. En waar kan het dan allemaal over gaan? Nou ja, we willen uh, onder andere graag weten... waar de uitdrukking op je tandvlees loopt vandaan komt. Uh, we willen nog steeds graag weten waar dat liedje uit 1955... uit het Latijns liedboek van Jozef vandaan komt. Ik probeer het nog een keer, hoor. sunt ein Zoiets. En hij wil graag uh, weten uh, wat, waar, het, uh, waar hij het terug kan vinden. En een ander liedje is het liedje van. Uh, uh, eens even kijken, het liedje, liedje, liedje van Tom uit 1954. Die uh, had een liedje over de paashaas die in de wei zat en een ei beschilderde. En hij zoekt dat liedje. Dus daar zijn we ook nog naar op zoek. 0800 1121. Je kunt ook bellen met nieuwe vragen. Oh, en natuurlijk um, de vraag over het elektrisch rijden. Uh, is dat nu op dit moment zuiniger dan een auto die zuinig rijdt op benzine? Vraagt Raymond zich af. En de vraag van Jan staat nog open over de aardbevingen in Groningen. Want hij vraagt zich af, die aardbevingen in Groningen... en die uh, mijngangen in Limburg... Als die nu samen met elkaar in contact zouden komen door een bepaald uh, natuurlijk verschijnsel, bepaald natuurlijk verschijnsel, zou dat dan niet een enorm, enorme ramp met zich mee kunnen brengen? Nou, wie uh, kan daar even deskundig tegen aankijken? 0800 1121. Carol King dan nu. Liedje moet dit eigenlijk zijn als je in Groningen woont. I feel the earth move under my feet van de coral king. 0800 1121. Dat telefoonnummer. Gebruik dat vooral om je vraag te stellen of om iemand te helpen met een antwoord. Uh, oh ja, en laat ik nog maar weer eens een keertje vertellen voordat ik het vergeet: dat we volgende week weer van drie tot vier uur s'nachts die speciale uitzending hebben... voor mensen zonder internet. Daar hebben we al eentje van eerder gehad. En uh, morgen, of morgen, volgende week... komt uh, Rogier van de Max Ombudsman nog een keertje aanschuiven. En mocht je dan willen bellen, ook 0800 11 2, 1. dan kun je dus uh, terecht met al je vragen, opmerkingen, klachten... en uh, uh, aanvullingen over het leven zonder gebruik van internet. Maar nu dus andere onderwerpen, zoals die twee liedjes... één over Pasen en Eentje uh, uit het Latijns Liedboek... over uh, de aardbevingen in Groningen en de mijnen in Limburg... over op je tandvlees lopen en over elektrisch rijden en waar je zelf maar wil dat het nog over gaat in dit laatste uur. Nick? Hoi, nacht. ondertussen alweer. Hè? Ja, hallo Nick. Hi. Zo, ik uh, zat net nog eens te luisteren naar al die vragen die je opnoemde... Hmm. en ik had eigenlijk uh, een antwoord op één vraag... maar ondertussen, uh, terwijl je dat allemaal opnoemde... bedacht ik me zoveel antwoorden die ik kan geven op alle vragen. Oh, we gaan even ja, alles nou. afronden alvast. Nou, dan kan ik wat oh. eerder naar huis... Nou, laten we dat doen. Ik zeg zeker niet dat het de juiste antwoorden zijn... maar er komt altijd iets in me op. En ik uh, vind het sowieso leuk om daarover na te denken. En dan... Uh... Ja, de waarheid achterhalen, dat doe ik dan ook nog wel eens... om te kijken of ik het goed had. Een beetje hetzelfde als ik het lezen van instructieboekjes... nadat ik het al in elkaar heb gezet. <lacht> uh. Ja, dat. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk ook een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar we gaan niet uitgebreid bespreken... wat jij allemaal wel mogelijk zou vinden eventueel... maar wat dan uiteindelijk niet uh, waar blijkt te zijn, hè? Nee, dat klopt. Maar ik denk dat de mensen in jouw show die de vragen stellen... en de antwoorden uh, geven... en uh, dat die elkaar ook al aardig uit de brand kunnen helpen... als die twee nou uh, gezamenlijk op zoek gaan naar, uh, naar dat paasliedje. Ik denk dat, uh, ik denk dat dat Latijnse nummer ook niet ver weg is dan. Nee, laten we hopen dat we het allemaal kunnen vinden. Maar goed, geef ja. jij maar wat voorzetten. Want er zijn er altijd weer mensen... Kijk, het is ook wel weer zo dat als je echt, echt onzin uitkraamt... dan gaan er weer mensen bellen om te zeggen dat het onzin is. Dus dan hebben we, uiteindelijk komen we uiteindelijk toch weer dichter bij de waarheid. Maar waar, waar heb je verstand van, Nick? Oh, dat dan wordt het op angstig stil. De, dat is op zich een hele goede vrouw. Ik heb nee, nergens echt verstand van. Heb je nergens van. echt verstand van? Nee. Oh. Nee. Nee. Oh, hoeveel jaar nee, ben je dan? Niet, ik ben 33, maar ik ben nergens een expert in. Ik ben een generalist en ik weet er overal wel een beetje van. Maar. Ben je nergens? Ja. Het is er niks waar je, waar je denkt van nou, nou, daar weet ik toch best wel veel van. Ja, toch wel verkeer. Maar oh, ja. verkeer, ja, daar heb ik. Oh, nou, het elektrisch rijden. Heb je daar dan niet een beetje kijk op? Nou ja, ik zat te <laughs> denken: dan, uh, als de vraag is, is het rendabel? Ja, voor wie is het rendabel? Is het rendabel voor meneer zelf? Uh, is, het rendabel voor het, is het rendabel voor het milieu? Is het uh, waar, in welk opzicht? Uh, nou, hij uh, bedoelt natuurlijk: auto, is het rendabel voor mij? En met hem, dus, alle mensen die nu een elektrische auto zouden aanschaffen, maar ook. Of het nou op dit moment, want het, het is natuurlijk iets waarvan we zeggen van ja, in de toekomst moeten we een alternatief hebben voor de benzine. Dus mm -hmm. is het nu iets waar we op inzetten, maar is het op dit moment, zou ik dan ook nog gewoon voor een zuinige benzineauto kunnen gaan? Of Dat zou je, dat zou je zeker kunnen doen, ja. Maar ben je dan... Dat ligt aan de subsidie, die uh, regeling die, die, die, je, die je kan krijgen. Maar wat meneer zei over dat er 30% van de stroom verloren gaat. Mm -hmm. uh, ja, dan moet ik jou ook wel weer gelijk geven in, uh, in wat je zei over uh, de oneindigheid van stroom. Het is met stroom zo dat natuurlijk uh, hetgeen wat de stroom moet opwekken dat, dat het geld kost. En als die stroom eenmaal uh, ja, zijn weg vindt... dan mag daar best een beetje stroomverlies uh, bij zijn. Het is niet dat dat uh, extra kosten met zich meebrengt. En als meneer zijn accu gewoon 100% opgeladen wordt... Ja, dan zal er inderdaad 130% geleverd moeten worden. Want die 30% die verloren gaat... Ja, dat maakt voor meneer zelf niet zo heel veel uit natuurlijk. En ik denk ook niet dat hij dat in zijn kosten zal, uh, zal merken. Nee, ik denk zelfs op lange termijn dat het... Uh, maar ja, dan gaan we inderdaad op lange termijn weer denken. Ja, ja en het, hoe uh, lang is de lange termijn? Dat is dan ook weer de vraag. Nou ja, is het uh, de vraag of, de, of we dat doen omdat, uh, omdat de olie opraakt... of omdat we onafhankelijk willen zijn van de oliestaten? Uh, of doen we het uh, vooral voor het milieu waar we nu natuurlijk met z'n allen ons heel druk over maken. Ja, nou, je hebt wel een punt. Want reken je, reken je financieel, reken je lange termijn, korte termijn? Reken je wat goed is voor jezelf of reken je wat goed is voor de mensheid? Precies. Ja. Op, wat, in welk opzicht uh, is het rendabel natuurlijk? Uh, maar goed, iedereen maar wil rekening... uiteindelijk gewoon... dat er zoveel mogelijk geld in zijn eigen portemonnee blijft... Nou, niet iedereen, ja. maar wel veel mensen wel. Dus wat kun je dan het beste doen? Kun je dan het beste een zuinig, uh, zuinig klein autootje kopen? Of kun je dan het beste elektrisch gaan rijden? Dat ligt aan het aantal kilometers. Uh, wat ja, je... precies. Het ja, omslagpunt. Ja, ja. ja, er zitten ook weer zoveel haken en uh, ogen aan. Dus uh, gewoon lekker fietsen als het uh, kan. Oh ja, dat kan ook nog. Ja, elektrisch fietsen kan tegenwoordig ook. Ja. gaat het dan ook 30%? Nee, laat ook maar. Goed, en waar, waar sloeg je op aan, Nick? Waar belde je eigenlijk in eerste instantie over? Nou, in eerste instantie belde ik eigenlijk om uh, Bart uh, te bedanken... voor het fantastische uh, werk wat hij heeft geleverd... om dat nummer uh, uit de computer te trekken. Ja. Ik, was al, ik was al helemaal uh, nieuwsgierig geworden eigenlijk. Want uh, ja, of het nou van Prins was of van Gra uh, Gravitz... Je wilt toch ja, weten hoe het dat, hoort? Ja, hoe het klinkt. Ja, ja. precies. Dus, ja, maar meneer die zocht het nummer van Prince en jullie draaien Gravits. En daarna belt er een mevrouw die last heeft van de benen. En, die kom, en dan kom je met die boots beetje voor. Okay. <lacht> nou, dan komt er iemand met een elektrische kat. Nou, dan komt de Electric Avenue erachteraan. Dus ik wilde daar gewoon eens wat van zeggen. En oh. toen bedacht ik me dat ik ook het antwoord had op de vraag... Uh, we uitdrukking vandaan komt over op je tandvlees lopen. Nou, doe die dan maar. Ja. Op je tandvlees lopen, waar komt dat vandaan? Nou, ik was er in eerste instantie zelf over na aan denken. En toen kwam ik eigenlijk tot het antwoord uh, wat dus niet juist was... dus ik zal het je besparen. Maar uh, nee, het, is, uh, het, is, het heeft te maken met uh, niet zozeer met het uh, tandvlees... Wat je, wat je in je mond hebt zitten... Uh, letterlijk tandvlees, maar het gaat om een figuurlijke uh, tandvlees. En dat is omdat vroeger uh, men de zijkant uh, van, uh, van je schoenen die je droeg, dat noemden noemde ze tandvlees. Dus als je zolen versleten waren, dan liep je op je tandvlees. Echt? Dat we, uh, ja. Ja. Dus. Uh, oh. Ja. Dan waren je zolen, waren zeg maar de tanden en het randje was het tandvlees. En als dan de tanden versleten waren, dan, dan ja, je ziet, ja. Het klinkt eigenlijk ja. best logisch. Nou, nee, totaal niet. Nou ja, wel. Ik vind, het is zo'n randje waar je dan op gaat lopen waar je niet op moet lopen. Dus dat, ja. Ja, ja ik heb ook al, nou ik was nog niet helemaal uitgedacht over, <laughs> of uitgefilosoferen over hoe ze daar dan bij kwamen. Maar uh, ja, ik, ik las net uh, heel vluchtig iets over, uh, over dat... Uh, ja, tandvlees is het zachtste vlees eigenlijk uh, wat aan je kraakbeen uh, bevestigd is. Dus ik zocht eigenlijk de link met, uh, met misschien een hele harde zol. Of uh, weet ik veel wat. Maar ja, toen belde die meneer over, uh, over uh, zijn uh, elektriciteit. Uh, of, althans, zijn schokjes die, die uh, ja. Die liet verdwijnen door zijn schoenen uit te trekken. Ja. Wat doe je? Nou, ik was eigenlijk met mijn rechterhand uh, de kraan aan het bedienen. Oh, tuurlijk. Ja, want als we het hebben over uh, wat meneer zei: over onze bronnen uitputten. Ja. Dan denk ik ja. De meeste mensen in dit land zijn uh, rechtshandig. Mhm. Mm dus als je wat wil afwassen of je hebt iets beet of je wil de kraan gebruiken... dan heb je dat waarschijnlijk in je rechterhand beet. En dan moet je met je linkerhand een warme kraan aanzetten. En dan gaat je, dan gaat je toch weer zitten stoken. Vroeg Hè? me van de week af, of dat manier. <lacht> ja, snap je hem? Nee. Oké. Okay. <lacht> ja, ik denk niet altijd in kopklot. En dat soort gekregenheid, oh, maar okay. ik ben rechtshanden. Ja. Dus ik pak, iets, ik pak iets, uh, iets beet om af te wassen of ik pak iets ja. beet om... Uh, ja. om de kraan te houden, dan doe ik dat met rechts. En dan doe ik met mijn, linker, uh, arm, met mijn linkerhand uh, de kraan ja. Uh, open. Ja. ja. En dan aan de linkerkant van de kraan zit, zit het warm warmer. Oh. Ja. Dus als je links bent, ben je eigenlijk zuiniger? Nou, dat uh, vroeg ik me eraf. Dus Inderdaad, op de eerste plaats moest ik nog eens even nagaan of dat bij iedereen zo is: dat het warm aan de linkerkant zit. Ja, dat is volgens mij wel uh, redelijk universeel. Ja, want iedere keer als ik de kraan open doe, ik zit nu in een nieuw huis en hier merk ik het heel erg uh, geluidstechnisch als ik uh, als ik de kraan open doe. Iedere keer uh, kom ik erachter dat ik met mijn linkerhand de kraan open trek en dat ik uh, warm water aan tappen ben eigenlijk onnodig. Ja. Dus, uh, ja, alhoewel, ja, als je dat... iets af wil spoelen of af wil wassen... is warm water wel makkelijk. Maar meestal, inderdaad, als je denkt een beetje water... dan draai je dus heel even de warme kraan open... en dan heb je nog koud water. Dat klopt. Dat goed. Klopt. Dan heb je wel koud water, maar dan uh, slaat toch uh, je ketel en alles weer aan. Maar goed, daar waren we helemaal niet over. Uh... Nee, daar waren we helemaal niet over, maar ik hoorde de kraan. Ja, ja, ja. we zaten... Nou, het tandvlees hebben we beantwoord... Juist, ja. En toen dacht ik van nou, als meneer uh, zijn auto uh, uh, ja, echt zoveel stroomverlies heeft... dan kan hij misschien uh, met de kat van die andere meneer, meneer er even langs uh, zijn. Zijn auto opladen. Zijn auto <lacht> opladen inderdaad. <lacht> nou, hij heeft waarschijnlijk een aardlek. Dus misschien dat hij daar ergens uh, auto aan kan koppelen. Nou, goed. We kunnen, nog, uh, we kunnen nog uren door filosoferen. Maar dat doe ik niet, want ik ga met Richard praten. Dus ik, uh, ik dank je hartelijk, Nick. En succes ja. daar met de kranen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, goeie nacht. Hoi, hoi. Ik heb er ook nog een cryptogram. Even tussendoor. Gevangenisrijwiel is de opgave van vannacht. En uh, de oplossing moet actueel zijn en bestaan uit acht letters. 0801121. Gevangenisrijwiel, als je daar iets van kunt maken, laat het even weten. Richard. Ja, hallo. Hi. Nog zuster. Dag, Richard. Hey, ik, heb een vraag. ik heb een vraagje. Ja. Ik vraag me eigenlijk al, al een tijdje af... Uh, hoe weet ik dat ik groene stroom krijg? Oh, ja, die vraag, die, weet je dat ik die nog open heb staan? Van... Oh, waarschijnlijk heeft dan Martin die beantwoord ooit. Maar, maar ik had nog de vraag staan... Uh, oh ja, hier, van Fernando. Hoe weet je of wanneer groene stroom groen is? Ja, ik bedoel, uh, kun je het ruiken of... Uh... Dat is wel grappig. Dat is de exacte vraag van, ik denk twee weken geleden. Als ik mijn papiertjes... Oh, of... Ja, en volgens mij is daar geen antwoord op gekomen. Dus het is goed dat je hem er weer even ingooit. Ja, nee, ik heb hem ook inderdaad. Uh, ik heb hem niet eens gehoord, die vraag. Want ik luister elke week naar je. Ja. Al, uh, al drie jaar lang. Nou ja, je weet natuurlijk wel of je groene stroom betaalt. Ja, dat wel. Want je betaalt meer groene stroom dan voor zwarte stroom. Is het zo? Is het niet hetzelfde? En is het zwart? Ja, ik doe maar wat. Rode stroom? Kleurtje. Ja, groene, paarse. Ja, wat voor stroom is eigenlijk niet groene stroom? Wat voor kleur is niet groene stroom? Ja. Hmm. Nou, ik... Um, ja. Ik kan hem natuurlijk gewoon uh, weer meenemen. Want uh, als het antwoord destijds wel gegeven is... dan weet iemand dat vast nog wel... en dan krijgen we het antwoord door. En als het antwoord niet gegeven is... dan is het te hopen dat we het antwoord krijgen. Ja, ja ik, heb, ik heb hem niet gehoord in ieder geval. Nee, ik kan me het antwoord ook niet herinneren. Dus ik zeg 0800 1121. Ik ga weer op zoek, Richard. Dankjewel. Fijt weekend. Jij ook. Hoi. hoi. Doeg. Baby, when I met you, there was peace, I know.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 Muziek op de radio. Kenny Rogers samen met Dolly Parton. En ik kan iedereen die een keer een slechte dag heeft van harte aanraden... om gewoon eindeloos filmpjes te gaan zitten kijken... van uh, Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Of Dolly Parton alleen trouwens, dat werkt ook altijd. Sorry voor de mensen zonder internet dat ik uh, filmpjes kijken adviseer... maar volgende week weer alle aandacht voor de mensen... die geen internet willen of kunnen gebruiken. Dat van drie tot vier volgende week. En uh, nu dus nog aandacht voor... Groene stroom. Uh, of linkshandig mensen zuiniger leven. Omdat ze automatisch als ze iets in hun linkerhand hebben, de rechter kraan open doen en dus het koude water. Het was een gedachte van Nick, maar ik vond het een mooie gedachte. Dus ik dacht, als je er nog iets over wil zeggen, dan mag dat. Uh, misschien wil je de oplossing van het cryptogram doorgeven. Gevangenisrijwiel is de opgave. En uh, de oplossing moet bestaan uit acht letters. Misschien kun je... Oh, tandvlees hebben we opgelost trouwens. Misschien kun je even met Jan meedenken... of de uh, aardbevingen in Groningen en het mijnenstelsel in Limburg... samen geen natuurramp met zich mee kunnen brengen. En uh, misschien dat je toch Jozef of um, Ton nog kunt helpen aan de liedjes uit 1955 en 1954 die zij zoeken. De ene met als titel Is Gisunt Ein Novelli. of zo. En de ander uh, het uh, paasliedje over de paashaas die een roze ei beschilderde. Komt het je bekend voor? Pak dan nu even de telefoon en bel naar 0800 1121 martijn ja, hallo, goede nacht. Um, ja, um, ik wilde heel graag reageren op het, uh, de groene stroom. Uh, of dat nou echt, uh, of groene rijden, of dat nou echt uh, zin heeft. Ja, het elektrisch rijden, um, of dat nou rendabeler ja, de is dan een ja, goedkope ja. benzineauto. Ja. Ja. Um, even terugkomen op de vorige vraag: van uh, um, groene stroom, hoe je nou niet uh, milieuvriendelijke stroom noemt, dat is grijze stroom. Mm -hmm. um, maar um, we zijn op dit moment met een Tesla... Tesla is een goede auto. Het is zeker een, een goed, uh, goed uh, merk wat op de markt is gekomen. Alleen daarmee zijn we het probleem aan het verschuiven. Want wat we doen, elektrisch rijden, is, uh, he, ziet iedereen als groen. Dat is zo. Um, maar zo'n auto, zo'n Tesla, die moet opgeladen worden uh, met energie. En die energie die komt niet van alleen maar groene stroom. Die wordt veelal opgewekt van de kolencentrale... Um, of van een andere centrale wat niet milieuvriendelijk is. En die uitstoot is vele malen schadelijker... dan dat je een zuinige benzineauto op dit moment zou kopen. Oh. Dus als je het um, netto uitrekent... netto uitrekent wat het mm -hmm. uh, uh, slecht is voor het milieu... dan um, is een elektrische auto, zoals een Tesla, wat iedereen kent... Mm -hmm. um, op dit moment niet beter voor het milieu... dan een hele zuinige benzineauto die... 1 op 18 rijdt. Nee, maar je zegt al de hele tijd op dit moment, hè? Ja, op dit ja. moment. Want als je ja. een benzineauto van 20 jaar geleden rijdt... dan, is dat, uh, eh, dan stoot die veel meer uit. Mm -hmm. uh, en dus dan is het niet goed. Maar als we naar dit moment kijken... je kunt nu een nieuw, nieuwe Tesla kopen. Die is maximaal vier jaar oud. Uh, of een nieuwe benzineauto. Die, die benzinemotor en die dieselauto... die zijn zo ver ontwikkeld... Um, dat uh, het roetfilter, een dieselauto, een benzineauto... die motor loopt zo zuinig... Um, je ruikt hem bijna niet meer. Ja. Als je in de Alpen bent en de, de, de, de, de lucht is zo schoon... dan ruik je nog een auto. In de steden ruik je het bijna niet meer. Dat was vroeger heel erg. En um, op dit moment zijn we dus het probleem aan het verschuiven. Dus we wekken met een hele vervuilende... Uh, vooral Frankrijk en Europa... enorm veel kolencentrales die stoten zoveel schadelijke stoffen uit... maar daarmee voeden we wel het net. En met het net laten we een Tesla op... of een Renault-auto, wat elektrisch is. En dat schiet niet op, want we verplaatst het probleem. Ja, in de stad ben je, ben je schoner. Dus dat is voor de mens veilig, uh, schoner. En fijner, want je, je hebt niet meer die vieze uitlaatgassen. Hmm. Alleen ergens staat een vervuilende uh, centrale... wel schadelijke stoffen in de natuur in te, in te blazen... waar we als mensen helemaal ni niks mee opschieten. Oh, ja. Dus waar we naartoe moeten... Ja. Steeds meer gemeenten, steeds meer consumenten... kijken ernaar om lokaal energie-neutraal te zijn. Lokaal. Dus ja. een huis. Je bouwt een huis. Je zet daar zonnepanelen op. Desnoods een windmolen of kleine windmolentjes. Of um, een warmtecentrale. Uh, in de zomer sla je de warmte op in de aarde. En in de winter gebruik je die warmte. Um, dan ben je energie-neutraal op een vierkante meter. En daar gaat het om. Want transport van energie kost heel veel energie. Dat, dat kost heel veel energie en daar moeten we vanaf. Oké, okay, dus een we moeten bouwen. naar lokale energie. Ja, ja. ja. Nou, en ik werk in de automobielbranche In de uh, wat? Bij een bedrijf, in de automotive wereld. Oh, dus, uh, bij een auto's, ja. Ja, en daar uh, zetten we uh, dit jaar, proberen volgend jaar uh, tien auto's te verkopen... wat volledig werkt op uh, zonne-energie. Mm -hmm. En um, dat wil dus zeggen dat die auto zich oplaat met zonne-energie. En dat is alleen een auto, één auto. Um, en die, hoeft dus, die kan bijgeladen worden als je heel ver moet rijden. Maar op het moment dat je aan het werk bent en je parkeert hem buiten, dan laat hij op. Ja. Dus je is zelfvoorzienend van de energie, van de zon, wat gratis is. En dan belast je het net, het net wat, wat van veel al uit vieze uh, centrales komt, niet. Mm -hmm. Want het is zo, ik kom uit Eindhoven. Dat dus is een brainport van Nederland, veel uh, rijkdom. Er rijden heel veel Teslas rond. En als je meerdere mensen in de straat hebt die een Tesla hebben... die kunnen niet opladen. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dat kan het net, het, het stroomnet, onder, het, onder de stoep niet aan. Oh, wacht heel even. Er vandaag. zijn dus mensen die een Tesla kopen. Ja. Die komen thuis, die doen ja. een stekker in het stopcontact. Ja. Ja. En dan laat hij uh, niet. Ja, er is dus, uh, uh, een plaat wouwen <laughs> in uh, noord braal <laughs> Veel rijke lui die kopen een Tesla en die stoppen hem in stopcontact. En de stoppen vlogen eruit of uh, huizen zaten zonder stroom. Tesla heeft daar uh, een oplossing gekomen. Die hebben gezegd, oké, okay, nou in de nacht, hè, niemand rijdt in de nacht. Dus um, als jij thuis komt van, van werk en je stopt die Tesla in stopcontact... Om 8 uur s'avonds dan laat ik jouw Tesla niet gelijk op. Maar dan laat ik eerst de buurman op van 8 tot 10. Dan zit hij vol. Dan laat ik jouw Tesla op van 10 tot 12. Dan laat ik de volgende uh, Tesla op van 12 tot 2, nou, enzovoort. Ja. En ik zorg dat je Tesla genoeg kilometers heeft om 300, meer, 300 kilometer te kunnen rijden. Dat wil dus zeggen dat steeds meer hè, Nederland is een uh, welvarend land in heel Europa. Heel veel Tesla's rijden er in Nederland rond. En om dat, op te om dat op te laden is een heel net nodig... een infrastructuur om dat op te laden. En dat is er niet. We kunnen gewoon niet zoveel energie uh, trekken uit... laat maar even het zeggen, het om al die Tesla's op te laden. En daarom moeten we naar lokale energie. Dus Oké, okay, en maar behalveen. even voor mij, hè? want uh, jij zit er helemaal in... En ik mm -hmm. hoor natuurlijk alle complottheorieën uh, op een of andere manier. Ik weet niet wat dat is, maar die hoor ik altijd. Dus um, uh, uh, als ik nu zeg van. Uh, Oké, okay, uh, okay. even de domme. Ik stel even de domme vragen, ja? Mm -hmm. ja um, nee, doe, dus ook doe. altijd leuk voor Jurgen van den Berg. Die rijdt dan naar zijn werk. Die denkt: van, Oh, stelt het kind een jonge domme vragen? Maar goed, dat, dat, <laughs> dat doe ik gewoon. Um, het eerste is: De zon schijnt bijna nooit in Nederland. Oké, okay, ja, is... Dat... Dus als ik nou een, een auto waar... heb op zonne-energie... Mm -hmm. en ik ja, moet zon... s'nachts met mijn kind naar het mm -hmm. ziekenhuis... dan doet hij het niet, want dan heeft hij overdag niet geladen. Ja. Oké. Okay. Um, die zonne-auto heeft gewoon, gewoon een batterijpakket. En die zonne-auto is zo gemaakt dat hij heel licht is. En niet zo zwaar als een Tesla. Een Tesla is een, is, een, is een auto die is gemaakt om op drie seconden op de 100 te zitten. En wat heb je niet nodig? <laughs> een auto nodig die jouw gezin met kinderen vervoert... Um, maakt niet uit als die tien seconden op de honderd zit. Het gaat erom dat je heel ver ermee kan komen. En uh, daar moeten we naartoe als mens. En een Tesla is natuurlijk een heel goed product. Mensen kopen die omdat het een hip ding is. Nou, nu is hij in die markt. Oké, okay, de zon. Ja, de zon. <laughs> maar in Nederland, in, Nederland, in Nederland is er genoeg zon ja. om uh, dat rendabel te maken. Want een, een zon hoeft niet fel te schijnen, een hei, heijigheid eigenlijk... Nou, als er wat, wat, wat wolken zijn, is genoeg om uh, een op te halen. Het is zelfs beter dan, in die, dan direct licht. Want bewolking is diffuus licht, dus licht komt van alle kanten. En dat is beter dan één straal vanuit de zon. En natuurlijk, als een hele grauwe dag is en het is regenachtig... dan wekt een zonnepunnel natuurlijk minder op dan als het in het Midden-Oosten de volle zon volledig schijnt, maar het is ook niet nodig om elke dag duizend kilometer te kunnen rijden op de zon. Niemand legt dat af. Oké. Okay. Gemiddelde afstand, Nederland Nederlands 30 kilometer die een auto aflegt. Oh. Ja. Dat is dus... ook niet veel. <laughs> nee, dat is niet veel, want de auto's staan gewoon. De auto's staan voornamelijk ook stil. Oh. Um, ja. Dus ja, kijk, en als je kijk, en als nou gebruiker nou elke dag uh, van uh, hier naar Brussel moet rijden... dan is het een ander verhaal, maar niemand hoef, niet veel mensen hoeven dat. Nee, oké. oké, okay. okay, okay, okay, okay, Dus okay, okay. de, zon, de ja. zon helpt gewoon ja. gedurende de dag om je accu op te laden in plaats van op net. Oké, okay. en, en Martijn? Water, mm -hmm. waterstof, waterstof, waarom rijden we nog steeds mm -hmm. niet op water? Ja... Interessant, ik heb er laatst iets over gelezen. Um, het is eigenlijk een hele goede uh, manier van uh, uh, energie uh, opslaan. Alleen het kost nog te veel energie om waterstof uh, te, te compressen in een tank. Oh ja. Want een, tank, een tankje, hè, dat is een gasfles die je gebruikt voor je barbecue, daar zit gas in en dat, dat kost kracht dus om dat gas daarin te stoppen waterstof is, is zo'n grote compressie voor nodig... om heel veel energie op te slaan in een klein oppervlak. En dat kost heel veel energie. Dat kost nog te veel energie. Dus niet veiligheid, geen explosiegevaar, allemaal niet aanwezig. Allemaal veilig. Oh. Maar dat, dat, het kost dus nog te veel energie om het op te slaan. Ja, meer dan dus de, de elektrische auto? Ja. Okay. ja, op dit moment wel. Alleen, het grappige is, als mensen zeggen... ja, ik heb een waterstofauto. Stel, die is er over twee jaar. Ja. Toyota is er al mee bezig. Dat waterstof wordt omgezet in, energie, in elektrische energie. En dat drijft een elektrische motor aan. Dus het is gewoon een elektrische auto. Oh. Alleen... <laughs> ja, alleen de basis energie, is waterstof. Alleen je slaat de energie niet op in een accupakket... maar ja. in een waterstoftank. Dus... Ja, kijk, als het dadelijk het rendabel wordt om op waterstof te rijden. dan vervangt iedereen zijn batterijpakket door een waterstoftank. En dan kan dat nog steeds. Dus dat is een hele het kleine uitdaging. steeds elektrisch eigenlijk. rijden, ja, ja. Behalve dat je dan ja. niet meer met die laadpalen zit. Maar Martijn, ja. waar ja. rij ik op over tien jaar? Um, ik denk een zonauto. Oké. Okay. Nou, ik niet, want ik rij in een tweedehands auto. Dus over tien jaar dan, ja. Maar, de, ja, dan, maar dan rij dan ik over zestien jaar <laughs> in een tweedehands uh, uh, zonne ja maar, dan, ja, maar dan is het zo rendabel geworden dat iedereen dat wil rijden. Man. Nou, nu moet ik door. Ja, is goed. Okay, Dank je wel. ik wat ik geholpen heb geholpen. Nou, nogal. Ja? Dank je wel. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag okay, Martijn. Fijne nacht. Oh, ja. Doei, doei. Fred. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, je klinkt heel dichtbij. Ja. Ja, dat kan, dat kan soms zomaar gebeuren. Ik zeg het dus, Fred. Uh, uh, Ted was het, hè? Met, met oh, Ted. Ted. Uh, uh, uh, Astrid, uh, elektrisch rijden is niet rendabel. Gewoon niet. Nooit. We hebben het hartstikke nodig. Nou, nooit, dat wil ik niet zeggen. Oh. Maar, want wat ik hoorde net over zonne-energie... er is een uh, Duits autootje wat gaat komen. En het, dat is steeds het probleem met elektrische auto's. Het zal komen, uh, ze zijn bezig met en al dat, dat soort dingen meer. Het gaat erom, wat kan de consument nu? En er zijn maar een beperkt aantal elektrische auto's. En geen enkele van die elektrische auto is interessant om te rijden... in vergelijking met een benzineauto. Er werd net het merk Tesla genoemd. Dat wordt vanwege één reden gekocht. En dat is niet omdat al die mensen zo begaan zijn met het milieu. Maar die mensen die zijn vooral begaan met 4% bijtelling. Ze kunnen een auto rijden van rond de 100 tot 150.000 euro, want dat kosten die dingen. Mm -hmm. En volgens heb je maar 4% bijtelling en kun je gratis stroom tanken van meneer Tesla bij de superchargers. Oh. Die ze hebben en die staan bij hotels en die staan op andere plekken. En dan kun je gewoon in een half uurtje is je auto weer vol, kun je de 300 kilometer rijden. Dus dat is een reden om Tesla te gaan rijden. Maar daarmee lossen we het probleem niet op. Het probleem is dat we uh, geen auto's hebben voor mensen die, uh, laten we zeggen, een wat krappere beurs hebben. En ik kan je een heel duidelijk voorbeeld geven. Je kent ongetwijfeld het kleine Volkswagen, uh, de UP... Oh, dat ja. kost, uh, die auto dat is dus gewoon echt een klein stadsautootje waar je overigens al keurig mee op, uh, over het asfalt kunt rijden. Maar dat autootje kost rond de, uh, de 12.000 euro. Wil je diezelfde auto elektrisch hebben, dan levert meneer Volkswagen die auto. Maar dan betaal je 27.000 euro voor. Dat scheelt dus 15.000 euro. Je kunt zelf al heel gemakkelijk uitrekenen dat je jaren kunt rijden als je een autootje koopt van 12.000 euro en je hebt nog eens een keer 15.000 euro in je portemonnee zitten. Dan kan je toch bij menig tankstation af, uh, afrekenen. Het is niet rendabel en we zijn bezig met niet te subsidiëren wat we willen je moet eigenlijk duurder maken wat je niet wilt hebben. Dus eigenlijk moeten ze de, auto's, de elektrische auto's die we nu hebben... Mm -hmm. die kunnen ze ongeveer op hetzelfde prijs houden, maar ze moeten de andere auto's veel duurder maken. En met het geld wat daaruit komt... kun je een heleboel infrastructuur aanleggen... die noodzakelijk is voor elektrische auto's. Maar ze zijn gewoon vele malen te duur. En dat geldt voor elke elektrische auto die er nu te koop is. Oké, okay, nou, volgens mij was dat wel zo ongeveer de vraag uh, um, die gesteld werd. Ja, ik, ja. Uh, helaas is het niet anders, want we hebben het hard nodig. Want dat klimaat is natuurlijk geen vrolijk verhaal. He, de, de hitte die op ons afkomt via uh, de zuidelijke landen... allemaal op, de, op, op, op de, de, de breedtegraad van, zeg maar, Marokko, de Arabische landen... het wordt steeds warmer in Italië, het gaat steeds hoger op... En de delen waar nu nog de Arabieren wonen, de Marokkanen... dat is in 2050, is de temperatuur daar gestegen tot boven de 45 graden. Oh, maar er kan nog van alles dat gebeuren in de tussentijd, hè? Ja, maar niet wat dit betreft. Nee. En dat is het punt. We proberen dat klimaatakkoord van Parijs te halen... maar eigenlijk weten we al dat we het niet halen. Oké, okay. dankjewel. je Graag gedaan. <laughs> Dag Ted. Oh, nog even snel uh, de crypto... Gevangenisrijwiel. Goedemorgen. Kwart voor zes is het en we zijn allemaal wakker. Walking on Sunshine van Katrina en The Waves was dat. 0800-1121. Ik hoop dat iemand nog een antwoord heeft voor Jan... die graag wil weten of de mijnen in Limburg... en de aardbevingen in Groningen... niet samen voor een enorme natuurramp kunnen gaan zorgen. En ik hoop nog op een antwoord voor, um, ja, voor Nick. Maar het was eigenlijk niet eens een vraag van Nick... maar hij vroeg het zich af en ik maakte... Een vraag van uh, namelijk of je als je linkshandig bent, zuiniger bent met warm water. Omdat als je iets in je linkerhand hebt en je wilt het even afspoelen of je wil een glas vullen of iets dergelijks. Dan pak je de koude kraan en als je een glas of een bord in je rechterhand hebt, dan pak je de warme kraan. 0800-1121, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Uh, Richard wil weten hoe je weet dat groene stroom ook daadwerkelijk groen is. En volgens mij zijn dat de vragen waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Behalve dan de liedjes. Ja, ik vrees echt het ergste met dat verhaal over de, over de pasa's uit 1954... Uh, Tom die zong een prachtig liedje over een paashaas in de wei. Die schilderde aan een prachtig roze ei. En hij zoekt dat liedje. Maar het enige wat ik daarover steeds binnenkrijg... is van mensen die ook uh, docenten en dan vooral uh, leraressen hadden... die zelf liedjes verzonnen. Ja, en Dan vind je het natuurlijk nooit meer terug. Maar goed, tot nu toe hebben we niemand gevonden die dat bekend uh, voorkwam. Uh, dat liedje van Jozef, daar kreeg ik van Veronica nog een berichtje over. Ik hoop dat ik dat zo snel terug kan vinden Veronica. Ja, die stuurt mij in ieder geval de goede spelling. Is de sunt agni novelli. Dan zeg ik het even fonetisch. Is de sunt agni novelli. Novelli, krijg je dan. Uh, en die stuurt mij ook een linkje. Dus uh, misschien dat iemand daar ook uh, nog iets meer over kan vertellen. En anders horen we het zo wel van uh, Bagera en ja, dan uh, hoop ik dat je nog snel even van je laat horen via 0800-1121. En dan hebben we natuurlijk nog het cryptogram, gevangenis, rijwiel, acht letters. En Corné had daar wel een gedachte bij. Corné, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Wat? Uh... Ik, wou ja. ik wou iets hebben over iets wat wel rendabel, CO2-neutraal is en uh, de oplossing van crypto. Ja, en als je toch gemiddeld maar 30 kilometer per dag aflegt... waarom dan niet in een gevangenisrijwiel, oftewel een... Bakfiets. Ja, en waarom is bakfiets actueel, Corné? Uh, geen idee, ik Weet heb nog gewoon puzzel. <laughs> nee. ja, jij kwam gewoon, gevangenis is de bak en een rijwiel is een fiets. Dus ik kom tot een bakfiets. Nee. Nou, ik begon andersom. Ik begon met de fiets. daar ben heb ik iets van Toen dacht ik, oh ja, bak. Echt waar? Oh, wat grappig. Ja. Ja. Nee, uh, nee de, de, de afgelopen week was er een beetje weer gedoe over... dat de GroenLinks-stemmers uh, meteen werden weggezet... als de bakfietsmoeders in de, of de bakfietsvaders ook zelfs. En dat heeft ja. dan toch een beetje een negatieve klank. Op een of andere manier ben je toch een beetje een, een, een kruising... tussen een hipster en een burgerlijk type als je, in een, als je een bakfiets uh, hebt. Ja, we uh... zijn een ramp in Amsterdam. Want uh, ze, ze duiken overal voor, denken dat we overal mogen staan. Maar en, dat ligt niet uh, ja. aan die fietsen, Dat ligt aan die mensen erop. Ik bedoel, ja, dat weet ik. Iedereen dat op ik een fiets ook... in Amsterdam denkt dat ze even tussendoor kunnen. En een bakfiets is ja. gewoon twee keer langer. Ja. En daar heb ik nog wel wat over. Want als jij zelf op die fiets zit... Ja. En jij vindt het raadzaam om bij een vrachtwagen voorlangs te gaan kruisen en af te snijden... Ja. en je krijgt een ongeluk, dan, dan riskeer je je eigen leven. Ja. Maar heb jij een bakfiets met een kind erin, dan heb jij de verantwoordelijkheid voor dat kind... en ben je in mijn ogen dubbel zo fout en nog veel slechter bezig. Nou, maar dat, maar dat heeft... een kind kan er nergens aan doen, maar die is wel uh, het huisje. Maar dan moet je voor de grap eens in Amsterdam gaan kijken bij een zebrapad... Ik ben chauffeur voor de, voor de geldgutter uit Zandam. Ja. Wij rijden heel veel in Amsterdam met de grote vrachtauto's. En je wil niet weten hoe dat bij afgesneden wordt. Door fietsers en auto's en brommers en, en, en Het lijkt heel logisch, want uh, de, de fietsers en dergelijke denken altijd dat ze zo wendbaar zijn. En jij bent natuurlijk met die vrachtwagen helemaal uh, niet zo wendbaar. Ja. Dus dat is, dat is een enorme tegenstelling. Maar ik, ik moet denken aan die vrouwen. die vrouwen. Het zijn altijd vrouwen ook. Ik heb dit nog nooit een man zien doen. Die hun kind in een buggy de straat opduwen op een zebrapad. Ja, want ze hebben voorrang. Dus ja. nu de, de kinderwagen naar voren toe, want we hebben voorrang. Ik, daar kan ik niet over uit. Ik bedoel, je kunt voorrang hebben, maar je neemt toch geen risico met zo'n buggy? Of een ik kinderwagen. Heb... Dat je denkt, ja, ik heb voorrang. ik huppakee, Als je er nu tegen rijdt dan ben je een lul. Uh, dan ben je een slecht mens. En dat ik is het natuurlijk ook had. zo. Ja, ik sorry. heb het met een man gehad. Ik was aan het inparkeren, aan het steken en een moeilijk aan het doen. en Een krap stukje. En op het moment dat ik nog aan het zeker ben... kijk ik in mijn in een cameraatje... en ik zie in één keer zie ik iemand voor me staan... en ik zeg tegen die man... ik zeg, meneer, misschien was het raadzaam om even een paar seconden te wachten. Nou, ik kreeg een cursus Amsterdam voor gevorderden... en ik werd van, van alles uitgemaakt. En ik heb nog tegen die man gezegd... ik zeg, meneer, het is niet alleen uw eigen leven... maar dat ook voor je kind. Nou, toen had ik het helemaal gedaan. En er stonden omstanders bij. Die stonden met hun oren te klappen wat die man allemaal aan het doen Als Toen heb ik die man maar een fijne dag gewenst. En veel plezier en... Succes met haar leven. Maar ze steken gewoon over voor, voor een vrachtwagen ja, Met een ja. kinderwagen en een... Ja, ik vind het, uh, ik vind het niet raadzaam, om, nou. het, om het zo te zeggen. En zo kwamen we van een gezellig moment... waarin ik jou een prijs wilde geven voor het oplossen van het cryptogram... kwamen we in een, in een uh, verdrietige constatering... over het gedrag in het verkeer van de medebens. Ja. Ja. ja. ja. Maar... Mocht je aan de kast gaan, gaan schudden... Ja. En Wat heb je al? Heb al? Wat heb je en al? Muismat. De, muismat de muismat heb je al. Wacht, ik noteer het even. De muismat heb je al. En die gebruik ik als onderzetter van mijn computer, want ik heb een optische muis. <laughs> dus als ik nou een cola'tje heb, zet ik die op de muismat. Maar de, okay. maar de omroep... omroep Max muismat heb je al. Die heb ik al, ja. En heb je de sleutelhangers al? Nee, die heb ik nog niet. <laughs> ja, het is echt. Oh, ik, ik, ik, ik kan er gewoon over praten, want mijn collega's slapen toch nog. Maar de, uh, er is al, altijd iemand op de redactie van Max, die is de pineut, die moet de prijzen opsturen. Ja. Want ik ga natuurlijk zo naar huis, ik ga slapen, dus iemand anders moet de prijzen opsturen. En er is dus een tijdje iemand geweest die deed gewoon twee sleutelhangers, twee dezelfde sleutelhangers in een envelop. Die dacht, zo, het is weer verstuurd. Nee, die, heb, die heb ik nog niet. Dus ja. dus ja, het kan zijn dat je twee sleutelhangers krijgt... maar je weet nooit wat er inderdaad in de kast zit. Dus, uh, maar ik zet er even bij dat je al een muismat hebt. Ja. Dat is toch belangrijke informatie. Ja. En uh, bakfiets was inderdaad een goede oplossing. Dus uh, dankjewel, je Rij voorzichtig. Dank je. En, uh, ik, zit, ik zit vlakbij in de buurt. Ik zit momenteel in Hilversum. Dus, uh, oh, en we, ben je geladen? Ja, voor de geldgutter, hè? Met koekjes. Ook. Oh, Maar hij is verzegeld, dus ik mag er niet in. Oh, nou ja, dan rij je lekker door en een fijne werktag dan. <laughs> Dank je. Doe Corné. Doeg. gefeliciteerd. Hoi. Dank je wel. Fons. Ja. Hallo. Ja, ik had uh, gehoord van dat uh, Latijnse gedichtje. Oh ja. Uh, is die sunt Angi novelli. Ja. Qui annuncia verund. Alleluia. Ik vind het heel gaat knap. Het het volgende: ja. dat werd gezongen ja. in de, op de zaterdag na Pasen. Oh. En die Anje Novelli, dat betekent in het Latijn. Uh, nieuwe lammeren. Oh. En dat slaat op de doopleerlingen, degene die dus. Uh, gedoopt willen worden, wilden worden, die werden gedoopt in de paasnacht. Dus de week daarvoor. Oh. En dan kregen ze witte klederen aan. Klederen, ja. Ja, kleren. Ja. En die, uh, die deden ze dan uh, op de zondag daarna weer af. Want dan waren ze ook gewoon, dan hoorden ze erbij... en dan liepen ze niet meer apart rond. Wacht even, ze moesten een week in dezelfde witte kleren? Ja, dan hadden ze witte kleren aan. Oh. En uh, ze werden dus de nieuwe lammetjes genoemd. Ja. Dus, en de zondag daarna hoorden ze ook echt de bij. Ja. En dat, daar slaat dat, uh, die tekst dus op. Die werd dus bijvoorbeeld gezongen... Uh, op de zaterdag na Pasen. Dus waarschijnlijk is uh, uh, degene die met dit liedje kwam... oorspronkelijk, Jozef... Die heeft waarschijnlijk zo, hoe heet dat, communie gehad op de zaterdag na Pasen. Uh, dat zou kunnen. Ja. Uh, of hij kent het, uh, ja het, werd ook in de, het wordt ook in kloosters gezongen waar alles nog in het Latijn gaat. Dat zijn er okay. niet zoveel. Maar uh, ik heb het ook uit een kerkboek, want ik heb het ook wel eens uh, gezongen. Oké, okay, dus het is wel terug te vinden voor Jazeker. hem. Jazeker. Ja. Het, uh, het is officieel een responsori, dat is een bepaald soort gezang. Mm -hmm. En dat is uh, na de tweede lezing, uh, van de, dat heet ook Sabato in Albis, dat betekent zaterdag in witte kleren. Dus yeah. dat is de laatste dag dat ze die witte kleren nog aan hadden. Okay. Want daarna legden ze die af en dan uh, werden ze gewoon opgenomen in de gemeenschap. Nou, ik vind het prachtig, Fons. Dank je wel. Ja, graag gedaan. We zijn er helemaal uit. Ik denk dat uh, ik kan hem in ieder geval voor Jozef afvinken. Dat hij het terug gaat vinden en dat hij heel blij is. Dank je wel, Fons. Ja, graag gedaan. En een goede nacht, of goeiedag dag, mag ik zeggen inmiddels. Het is vier voor zes. Ja, van hetzelfde als het. <laughs> Oké, okay, dag, Fons. Dag. En dan is er natuurlijk altijd nog Martin. Hij heet Bagera op de chat. En hij houdt in de gaten of er dingen voorbij komen op social media. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je nog veel kunnen vinden? Nou, eentje die ik niet had verwacht, maar dankzij Rick wel hebben gevonden. Vertel. Uh, het Abdijkoor in Grimbergen. Ja. Heeft dus Is de dus Soen Agni Novelli op CD uitgebracht? Wauw. Wow. <laughs> het abdijko. <laughs> en waar, waar kunnen we die CD uh, uh, later bezorgen door de post bij de buren? <laughs> nou, je moet een, uh, ja, ik mag geen reclame maken. Maar nee. je moet onder de categorie Gregoriaans zoeken en niet Latijn. Ah, daar kan het dus zijn. Ja. Oké, doe. En de bladmuziek is dus inderdaad op zo'n uh, Engelstalige bladmuziek. Uh, pagina te vinden. Oké, okay, nou ik heb, verder, ik heb verder nog twee paasliedjes gekregen, maar in allebei zit geen roze paasei, dus ik ben bang dat het toch de lerares is geweest van uh, uh, Tom, die ooit dat liedje over de paashaas met het uh, roze ei in de wei heeft bedacht. Daar kan ik hem niet verder helpen, of heb jij nog maar iets ik gevonden? Ik kreeg wel van alle heleboel mensen te horen dat hij even op kinderliedjes.info moet kijken. Daar schijnen een heleboel paasliedjes te zijn van basisscholen. Oh, leuk, er kan iedereen... Zo Sowieso nog even. Kinderliedjespunt? Info. Info. Dan kan iedereen nog even het hart, het hart ophalen ja. zo voor Pasen. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, die groene stroom. Ja. Van Richard, de vraag. Um, als jij groene stroom afneemt... dan krijg je bij jouw uh, jaarafrekening ook een stroometiket meegestuurd. En daarin moeten ze verklaren hoe jouw groene stroom is opgewekt. Oh. Dus op je jaarrekening kan je dus zien... Uh, dat je groene stroom afneemt, maar ook of het dus via biomassa is gegaan... windenergie, zonne-energie, et cetera. Okido. En, en weet jij toevallig hoe stroom heet als het niet groen is? Is het dan Grijs. zwarte Grijze stroom? Grijze stroom. Grijze stroom, wist ik niet. Oké, okay, ja. Nou En hoe stabiel is de grond in Nederland? Ja. Nou, Nederland bevindt zich al ruim 60 miljoen jaar... in de randzone van het dalend Noordzeebekken. Goed verhaal. Ja, ja, het komt er vrij vertaald op neer. Langs de lijn breda Amersfoort, Emmen. Alles ten westen ervan daalt, alles ten oosten ervan stijgt. Oh. En wel met 25 mm per eeuw. Oh, dus over een paar eeuw gaat het echt problemen opleveren. Ja, dan zijn we wel uh, een centimeter omhoog. Oké. Okay. Uh, via de app kreeg ik, uh, kreeg ik nog antwoord op Nick... die zich afvroeg of uh, uh, linkshandigen zuiniger zijn met warm water... dan rechtshandigen. Omdat je als je met je links bent iets links vasthoudt. En uh, aan de ene kant kreeg ik het verhaal van... nee, want je houdt niet altijd iets vast als je de kraan opendoet. En dan doen linkshandigen dus vaker de warme kraan open. En aan de andere kant kreeg ik... ja, het maakt wel verschil, maar slechts heel weinig. Dus ik denk niet... Ik denk, het is een mooie filosofische gedachte... maar ik denk dat het effectief niet heel veel uitmaakt... of je links of rechts bent qua warm of koud watergebruik. Nou, weten we het al ook weer. Zijn we overal uit? Ja, was hem. Fijn, dankjewel. Tot volgende week dan. Doeg. Dag, dit was Nachtzuster. Volgende week van 3 tot 4 is een speciaal uur voor de mensen zonder internet. En de rest gewoon weer vragen en antwoorden. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag. Nacht, NPO Radio 1 van Max